Zeeuwad de Jong met het NOS Journaal. Organisaties van minderheden hebben met ontsteltenis gereageerd op de affaire rond het Limburgse statenlid Cor Bosman. Die noemde een Turkse PvdA een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Dat gebeurde al een jaar geleden. Nu het via Limburgse media is uitgelekt is Bosman door de PVV uit de provinciale fractie gezet. Het inspraakorgaan Turken Nederland wil dat het kabinet daar zijn afschuw over uitspreekt. Provinciaal platform Minderheden Limburg noemt de uitspraken van Bosman schandalig. CDA en VVD moeten zich afvragen of ze wel met de PVV willen samenwerken, al dus het platform. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen in Bangkok om extra goed op te letten op plaatsen waar veel buitenlanders komen. Dat in verband met de verhoogde dreiging van een terreuraanslag. Vandaag werd in de Thaise hoofdstad een Libanees opgepakt. Hij zou lid zijn van de radicale moslimgroep Hezbollah. De Thaise autoriteiten waren hem op het spoor gekomen door een tip van de ambassade van Israël. Die had gewaarschuwd dat een groep Libanese terroristen in Bangkok een aanslag voorbereidde. Eerder vandaag waarschuwde de Amerikaanse ambassade toeristen in Bangkok voor een aanslag. Een man van 45 uit Groningen is vier dagen ontvoerd geweest. De ondernemer werd vorige week met een smoes naar een recreatiecentrum in de stad gelokt. Daar kreeg hij een zak over zijn hoofd en werd hij meegenomen. De man werd tijdens zijn ontvoering gemarteld. Na vier dagen kwam hij vrij nadat zijn ouders 5000 euro losgeld hadden betaald. Zo bericht RTV Noord. Gisteravond heeft de politie twee verdachten opgebakt. Mannen van 20 en 25. De politie verwacht nog meer mensen te kunnen aanhouden. Wat de achtergrond is van de ontvoering van de Groningen. ...is nog niet duidelijk. Het weer overwegend droog en af en toe zon... ...vanavond en vannacht bewolkt. Morgen veel bewolking en een temperatuur rond 7 graden. Dit was het en ooit. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 7 kilometer voor de randweg Dordrecht. Dat heeft te maken met een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht verknopen Klaverbolle 2 kilometer. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam 2 kilometer verknopen Vaanplein.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 Zandvoort Dames en heren Het afstellen is begonnen Acht uur lang De muzikale flashback Van een vol jaar van een vol van een vol jaar, jaar. jaar. Eurohit En we zijn aanbeland in het ene laatste uur alweer van de Eurohit van 2011 Even voor vijven weten we wie nou de beste plaat heeft gemaakt in 2011 Net hoorde je Rob Harms, die had de platen 50 tot en met 26. En tussendoor hoor je ook nog even Albert-Jan Vos met het mooie gedicht. Maar dank nog steeds uh, IJ. Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen ervan, maar uh, we gaan gewoon verder op weg naar de nummer 1 eentje die we sowieso dan gaan draaien is de nummer 25. 15 weken lang stond hij in de lijst waarvan zelfs 2 weken in de top 3. Ondanks dat deze man druk bezig was met de promotie van Take That heeft hij ook zijn eigen solo carrière niet opgegeven. Vorig jaar kwam een Greatest Hits album uit en die wist de top 3 te bereiken in de album Top 100. Er zaten ook een paar nieuwe nummers op en een van die nummers hebben we al gehoord. Dat was namelijk A Shame, een duet met Take That zanger Carrie Barlow. Het nummer werd een grote hit in Nederland, bereikte zelfs de top 10 in de Nederlandse top 40. Maar hij stopten echter niet met singles uitbrengen, want de nieuwe single van Robbie heet dan Heart Eye. Een balade die heerlijk in het gehoor klinkt en het heeft absoluut potentie om een grote hit te gaan worden. En het is hem ook aardig gelukt, 391 punten sprokken die bij elkaar in 15 weken tijd. Robbie Williams behaalt ermee plek 25 in de eurohit van 2011. Van 2011 Robbie Williams Hard en Hard. Hij was de ene laatste Die net de 400 punten grens Niet bereikt heeft Want Adel op 24 Doet dat ook net niet 396 punten Sprokken zij bij elkaar Met set Fire to the Rain Een plaat die afkomstig is Van haar Tweede album alweer 21 heet dat album en trouwens ook meteen de tweede single van dat album is deze Set Fire To The Rain. Een plaat die vooral gaat over liefdesverdriet. Set Fire To The Rain heeft wel aardig wat grote successen weten te behalen in Nederland. Met onder andere een mega hit op 3FM en de alarmschijf op 538. In België nummer 1 notering in de Vlaamse Ultra 50 en de top 40 hitlist van Q Music. En ook in Europa heeft deze dame dus erg goed gedaan allemaal. Sinds Fire to the vinden we dit jaar op plek 24, 396 punten behaalden ze in die 16 weken dat zij in de lijst stond. iets het afgelopen jaar. Euro-eats! stond in de lijst Elena Alexandru Astapoleanu of eigenlijk, eigenlijk gewoon beter als Ina uit Roemenië met de single uh, Sun is up in totaal kwam ze op plek 4 als hoogste positie. Daar stond ze al vier weken lang. Dat alles bij elkaar is 407 punten waard. En dat is genoeg voor plek 23 in de Eurohit van 2011. Somebody That I used to know is de single van Gotcha en Kimra, afkomstig van Gotcha's album Making Mirrors. Hij schrijft het nummer op een familieboerderij op de Mennington Pansjani, nabij Melbourne in Australië. Gotcha en Kimra bezingen allebei hun oude liefde in het nummer op 22. Now and then I think of when we were together Like when you said you felt so happy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 Somebody that I used to know 411 punten sprokken ze bij elkaar in 17 weken tijd En dat zijn er net zoveel als Broke Fraser Something in the Water Die we vinden op plek 21 Broke Fraser die scoort al sinds 2003 Aan de lopende band hits in het thuisland Nieuw-Zeeland En vorig jaar kwam de bekroning op het werk Met de dikke nummer 1 hit Something in the Water de single kwam ook in de top 20 van Australië terecht en de stap naar het Europese vasteland was hierna snel gemaakt. Begin augustus van 2010 kwam de single in het downloadmarkten terecht. Door gebrek aan promotie kwam het nummer nergens in de hitlijsten. Een jaar later lijkt de plaatsmaatschappij te denken dat Europa er wel klaar voor is. En dat lijkt ook wel te kloppen, want in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk heeft Something in the Wadden een nummer 1 positie weten te halen. 411 punten dus voor Broke Facer. 17 weken in de lijst. En daarvoor stond ze ook nog eens twee weken helemaal bovenaan de lijst. Do, do, do, do, do, do, do, do, In de water, de nummer 21 van Euro 2011. Op nummer 30 vinden wij dit jaar Don Omar en Danza Caduro 370 punten sprokkelde die bij elkaar. Shakira en Pitbull Rabiosa 375 punten in 16 weken dat ze in de lijst hebben gestaan op 29. 28 is er voor James Morrison, Slave to the Music, 377 punten haalde hij bij elkaar. En de Black Eyed Peas Just Can't Get Enough op 27 met 384 punten. 390 zijn het er voor Adele, Someone Like You. En Robbie Williams zit er dan heel even tussen met 391 punten, Heart Eye. En dan vinden we Adele weer, Set Fire to the Rank, 396 punten op 24. Ina de Sanne Zap, 407 punten. 18 weken stond zij in de lijst en daarmee een van de lang, lange genoteerde platen. Er is nog eentje met 19 en nog eentje met 21 weken. Ina de Sanne Zap, die stond ook goed in de lijst, dus op 23. Gotcha and Camera Somebody That I Used to Know. 411 punten. 17 weken in de lijst en daarvan 2 weken op 1. Dan komt bij Broke Phaser Something in the Water. 411 punten, 17 weken in de lijst en 2 weken op nummer 1. De platen zijn dus aardig aan elkaar gewaagd. En voor plek 20 gaan we naar een zangeres die haar singles alleen maar hits ziet worden. Het waren dan ook aardig wat nummers die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd. The Only Girl in on the World, S&M en Men Down die waren de platen die in Nederland het beste gedaan hebben. En toen was het tijd weer om een nieuw uit te brengen. En Calvin Harris die werd genoemd als een van de producers van die platen. Echter zou het niet om een re-release gaan van een recordbekend album. Maar We Found Love van Rihanna is het nieuwe wapenfeit dat op het album staat. De timing zorgt er ook voor dat de zegentof van Rihanna kan blijven voortduren. De kritiek is er ook wel. De zwarte Madonna, zoals ze zichzelf ziet, is op We Find Love uiteraard goed hoorbaar. En toch kan de plaat in het straatje Dancepop worden genoteerd. De herkenbare call van sound die terecht als Future wordt genoemd. ...is prominent aanwezig en dat gezegd hebben, dan komt We Found Love zowel in het clubleven als op de radio. Dus uitstekend tot hun recht. 14 weken lang stonden ze in de lijst afgelopen jaar, waarvan zelfs 4 weken helemaal boven aan de lijst. Dat alles bij elkaar is een uh, totaal van 413 punten voor Wienna uh, en Colvin Wi We Found Love. We Found Love, 413 punten genoeg voor plek 20 in de Eurohit van 2011. En een plek verder omhoog komen we dan op 415 punten in de handen van de dame die 17 weken in de lijst stond. Waarvan twee weken op één. Ik heb het over Lady Gaga. We hebben er even op moeten wachten toen, maar daar was hij dan. De tweede single van het album Born This Way. En nummer zing ze over haar liefde Judas. De nummer wordt ondersteund door harde beats, een aanstekelijk refrein en een typische Red One sound. Gaga's Stem is anders dan we van haar gewend zijn. En daardoor lijkt het net of je naar een andere zangeres luistert. Een sterk nummer waarin Gaga laat zien prima te kunnen inspelen op de huidige popmuziek. En dat heeft heel Europa ook gevonden. Want in totaal verzamelen ze dus 415 punten. stond 17 weken in de lijst. En is plaat nummer 19 van 2011. Judas Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, God, God. ...van Rihanna is het de meest geliefde track van alles wat op dat album loud staat. En daarnaast is het ook nog eens de opener van het album. En wederom heeft Rihanna dus gekozen voor een Stargate-productie als single. De derde op rij van het album loud was SNM. Zij of voorspelbaar, het is maar wat je ervan vindt. In tegendeel de aanstekelijke beat en de pikante teksten van het nummer... ...zullen er zeker wel voor zorgen dat dit nummer moeiteloos gaat aansluiten... ...bij de lange rij hits die Rihanna dit jaar gemaakt heeft. Althans, 2011 gemaakt heeft. En dit is er daar dus een van 420 punten sprokken ze bij elkaar in 17 weken dat zij in de Eurobreak aan stond. En nummer 17 stond er wat korter in, 16 weken in totaal, maar stond wel een keer, nou twee keer zelfs, achter elkaar op positie nummer 1. 2010 wordt door uh, Enrique Iglesias als een succesvol jaar bestempeld. Zijn album Up Horia", die uh, zowel Spaanstalige als Engeltalige liedjes bevat, heeft zich uh, kunnen meten met Escape en heeft hits als I Like It en Heartbeat naar voren gebracht. Als derde single kwam er dan Tonight I'm Fucking You. Een redelijk controversieel nummer die niet op dit album staat. Maar na een aantal previews toch een volledige videoclip verscheen. En als single werd uitgebracht. Ricky Iglesias en Luda Chris hebben daar toch wel goed aan gedaan. Want 424 punten hebben ze bij elkaar gesprokkeld in de 16e weken dat zij in de hitlijst stonden. En dat alles bij elkaar is genoeg voor de 17e plek in de Eurohit van 2011. Cause I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 ...van 2011. En Ricky Iglesias ...en Ludacris. 424 punten... sprokken ze bij elkaar in 16 weken tijd. Michael Kronenberg en... ...Steven Harning, die werken al sinds 1996... ...samen onder de naam Milk and Sugar. De twee Duitsers kennen we in Nederland... vooral van de zomerhit Let the Sunshine. Maar in een tijd van samples en... ...remakes en koffers, dachten die Duitsers... ...dat kunnen wij ook. En Faja Condius... ...kwam met Hey Na Na Na... ...samen met Milk and Sugar... ...429 punten... 17 weken stonden ze in de lijst waarvan één keer zelfs de beste plaat van Europa.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 the end. In 2009 best verkochte album van uh, Nederland De verwachtingen voor de opvolger zijn dus hoog gespannen En begin vorig jaar kwam die ernaar 21 Een verwijzing naar haar nieuwe leeftijd Dat geeft meteen aan dat Adele wat volwassener is geworden En het resulteert vrijwel automatisch in meer volwassen sound Het album uh, neigt naar Count weer In haar nieuwe single komt ze zelfs uh, Dark Blue Gasball disco tune Een mooie omschrijving dus voor Rolling in the Deep Het is een uh, spannend nummer Anders dan Adele eerder zong Maar tegelijkertijd prima geschikt voor de hitlijsten stond met Rolling in de Deep 16 weken lang in de hitlijst. Hij kwam niet verder dan een tweede plek en stond daar twee weken lang. In totaal sprokkels in die 16 weken 434 punten bij elkaar. Wat dus genoeg is voor plek 15. Plek 14, dan had je twee puntjes meer moeten hebben. Die is namelijk in de handen van Alexis Jordan. En Happiness, dat is de eerste zing van de Amerikaanse zangeres Alexis Jordan, afkomstig van haar album Alexis Jordan. Alexis was een van de afvallers bij de American God Talent van 2006, maar zette haar zangcarrière voort via YouTube. Dat viel Stargate ook op en zij vroeg haar over te gaan halen. te komen naar de New York om daar een paar liedjes op te nemen. Steken daardoor een contract bij Star Rock, Rock Nation nadat ze ook door JC was opgevallen. De debuuting van Alexis Jordan heeft een Poppy melodielijn, ondersteund door houseachtig ritme. Dat is gesampled uit het nummer Brazil. Het lied gaat over de gevonden liefde. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde, maar kan eigenlijk niet zonder hem. En keert weer terug, maar de auto wil maar niet snel genoeg gaan. Alexis Jordan scoorde met happiness 436 punten. Stond 17 weken in de lijst en daarvan ook twee weken bovenaan de lijst.